Uur. Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Rob de Nijs is overleden. Je kunt hem kennen van zijn hits in de jaren 60, 70, 80 en 90. Dit was de eerste in 1962. Zachtjes stikt de regen op mijn zolder aan. Ritme van de eenzaamheid. Male babbelenkom, male kom hier. Lekker, malen meid, lekker dier van plezier. Met banger hart scoorde hij in 1996 zijn enige nummer 1 hit. Rob de Nijs won ook een Edison Euvre Award. En in 2000 werd hij geridderd in de orde van de Nederlandse leeuw. De laatste tijd was hij niet meer te horen. Zijn gezondheid liet hem in de steek. Rob de Nijs had Parkinson. En recent zei zijn vrouw nog in de Linda dat hij snel achteruit ging. Nu is hij dus overleden. Rob de Nijs was 82. Een man die in de gevangenis in Vught zijn advocaat probeerde te wurgen... wordt vervolgd voor mishandeling. Dat zegt het Openbaar Ministerie. De advocaat van de gedetineerde werd vorige week aangevallen toen ze in een spreekkamer zaten. Toen zijn advocaat binnenkwam lopen, vloog hij gelijk op hem af. Het kabinet wil niet dat Syriërs voor korte tijd teruggaan naar hun geboorteland zonder dat dat gevolgen heeft voor een verblijfsvergunning. De Kamer had een motie aangenomen waarin staat dat Syriërs even terug mogen gaan om te kijken of ze definitief in Syrië willen blijven. Maar minister Faber zegt dat het kabinet die motie niet uit gaat voeren omdat hij in strijd zou zijn met het asielrecht. En veel groen vandaag op straat vanwege de Ierse feestdag St. Patrick's Day. Er wordt dan ook extra veel guinnessbier gedronken. Maar de afgelopen weken bleek al dat er te weinig guinness is voor Europa. Ook deze Ierse pub in Zwolle heeft hemel en aarde moeten bewegen om genoeg van het donkere bier in te kunnen kopen. Je kunt gewoon echt zien dat, dat de populariteit aan het toenemen is uh, voor het uh, zwarte goud, zoals we het mooi noemen. En, ja, en uh, vanuit Ierland wordt uh, Europa bevoorraad. Dan moeten ze harder werken, dus waarschijnlijk kunnen ze de capaciteit hier aan uh, om uh, iedereen te voorzien. Het weer. Er is volop zon bij 7 graden op de Wadden en 10 graden in Limburg. De komende nacht gaat het een paar graden vriezen. Morgen opnieuw droog en zonnig bij max 10 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Ik ben Tim Schaap van de ANBB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.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 I saw her face <laughs> Saw her face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 Stanford speelt tegen Sporting, Andijk en Piet Pijper, houdt ons op de hoogte. Dan hebben we nog een interview van Walter Sans. Die is persvoorlichter, persvoorlichter gemeente Stanford, over 200 jaar badplaats. En de evenementenagenda om half vier. En dan tweede uur, of het laatste uur eigenlijk, Pit Report met Rendel Lawson, een dier van de week. En we eindigen met Fred Hey. Zeker, nou ja.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 Drie punten vandaag te halen. En uh, nou goed, daar zijn we uh, aan begonnen. Net, uh, dan. Uh, het is zo dat we missen vandaag uh, spelers als... Christine missen van de Burg, die is geschorst. Dus is nog niet 100% fit, die zal wel invallen. En we missen ook Salim of uh, Ortmans ter Die is ook geblesseerd, die speelt ook niet. Wel speelt Dani Kierikoff. Verander Loer speelt mee op rechtsbuitenplaats.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 Misschien kan ik nog een ander nieuwtje vertellen. Zoveel, dit is ook echt een nieuwtje. Zoals jullie iedereen weten is dit jaar het laatste jaar van uh, Raymond uh, Hulske. Die uh, beschikt niet over uh, de juiste diploma's om deze afdeling te mogen trainen. En dat wisten we eigenlijk wel, maar dat willen we ook volgend jaar niet meer. Maar we hebben deze week is er een, uh, een eenjarig contract afgesloten met uh, Arend Regeer. En Arend Regeer is, is een oude uh, voetballer van SV Zandvoort... En ook van Esland uh, wordt 75, maar hij heeft ook in betaald voetbal onder andere voor Telstar uh, gespeeld. Het is wel apart dat het is de vader van uh, Jury regeerde, de, de speler van Ajax. En we denken hiermee een, een, een hele goede trainer in huis gehouden met heel veel kennis en kunde. Hij is de laatste jaren niet actief geweest als trainer. Hij is uh, verbonden aan het SIO's, daar is hij docent. Maar hij heeft in het verleden hij heeft hier wel hoge teams en ook dames, teams en dieren, de eredivisie de ook gecoacht. Dus het is wel iemand...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 Zeg jij? Het is een jaarcontract, hè? Wat hij dan tekent. Hij gaat, hij gaat een eenjarig contract tekenen. Ja. Ja, uh, Oké, okay, maar wel een optie op uh, verlenging, neem ik aan. Uit, uiteraard als het goed gaat zeker. Ja, uh, het, het, is, okay, het is een investering in, het, in de toekomst. En we hopen we hebben een heel veel goed, goed, goede jeugd komt eraan. En dat moet je goed begeleiden. En dat, daar is Arendt uh, uh, daar zijn verdienst ook in. Dus. we hopen echt kunnen door, doorbouwen en uh, doorselecteren heet dat. naar een mooi nieuw jong team.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 Ja, en die deed ook nog mee, hè, met zijn 41 jaar met uh, de relay van de ja. mannen. Nou ja, hij heeft wel het een en ander meegemaakt natuurlijk ook, uh, ja. Shinky. En uh, ja, nou ja, toch uh, ja, door uh, de Shinky Knecht. Dat uh, merk je ook uh, bij andere sporten. Zoals de darten, dat moet eenmaal door een uh, Nederlander die er goed in geworden is, moet het op de kaart uh, gezet ja. worden. En dan uh, volgt de, uh, de rest eigenlijk ook. Uh, ja.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 Mocht daar nog uh, nieuws over zijn, dan hoor je dat uiteraard ook uh, bij je eigen lokale radio, ZFM en de houden Ben ik normaal gesproken niet zo van de cliffhangers. Maar ik ga er toch even eentje in gooien. Mooi resultaat daar in Hamer voor een Nederlandse schaatser. En daarover hoor je naar het volgende plaatje uiteraard. Meer hier bij ZFM. Daar zometeen naar het volgende plaatje. Dan mag je Richard. En dan horen we hoe het gaat daar in Hamer. En het goede nieuws uiteraard. Houden we nog even geheim. Maar eerst weer een lekkere gouden ouwe.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 Ja, is mooi hoor, dat uh, verhaal uh, vanuit uh, Hamar. Maar we hebben ook uh, een mooi nieuws uh, vanuit uh, Duintjesveld. Dus ze onderbreken deze plaat heel eventjes. En uh, voor het uh, nieuws, wat we kunnen toch uh, niet, uh, niet vertellen. Want uh, ja, dat is uh, mooi genoeg. Want uh, er is weer goud voor een uh, Nederlander bij het uh, WK afstanden daar in Hamar. En eigenlijk toch wel een beetje onverwacht. En uh, diegene die het goud gewonnen heeft, jij mag uh, zijn naam zo meteen zeggen...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 Can't forget all your troubles, forget all your cares, so God.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 Clark was dat uh, met uh, Downtown. We hebben nog veel meer lekkere gouden oude voor je hoor. Dus blijf luisteren. Mackenzie, hoort die op de Zandvoortse Radio in uh, San Francisco. Lekker uh, uit de jaren 60. We gaan naar de jaren 70. En daarna gaan we eens, uh, straks even kijken op Duikjesveld. 1-0 staat het momenteel. Uh, mooi gescoord uh, daardoor SV Zandvoort. Maar hoe gaat het verder het horen van uh, Piet Pijper? Maar eerst deze van uh, Lou Ross uit 77. Pardon me, do you have for quarter? I gotta make a phone call. Thank you.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 Cause I'll be in for the evening and I don't wanna come out no more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 Om jeugdervaringen en doorselecteren en zo. Dus uh, een andere blik op het voetbal. Ik zou het nu voor de jongens die meevallen... Het was allemaal wat serieuzer en strakker, denk ik. Maar ook dat kan in deze tijd... Uh, geen kwaad om discipline een beetje aan te halen. Dus, uh, Zeker weten. Dat zal ook een onderdeel van het vergeel worden. Nou, hoor. 42 minuut, of 3 minuten is rust. 1-0 voor Verzandvoort. En als er wat is, dan uh, hoor je me gauw. Ja, en anders komen we begin tweede helft weer bij je terug, oh, okay. Piet. Uh, dankjewel voor dit moment. Goed, dankjewel. En goed nieuws dus uh, vanaf het uh, veld van Rijksveld. 1-0 op dit moment uh, daar de tussenstand.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 All the time. I want you for my sweet pet, but you keep playing hard to get. You're going around. Better you love, baby The deeper your touch, the more you thrill me.